Raymond Seré met het NOS-journaal. Frankrijk gaat luchtaanvallen uitvoeren op doelen van de islamitische staat in Irak. Dat maakt de president Hollande bekend. De luchtsteun is op verzoek van Irak. Hollande benadrukt dat het bij luchtaanvallen blijft... omdat er geen grondtroepen worden ingezet. De steun van Frankrijk beperkt zich tot Irak. De Fransen gaan geen doelen in Syrië aanvallen. De Franse president zegt dat de eerste luchtaanvallen snel worden uitgevoerd. In de Mexicaanse badplaats Los Cabos, die twee dagen geleden werd geteisterd door de orkaan Odil, zijn inwoners en toeristen aan plunderen geslagen. Grote supermarkten en winkels worden leeggehaald. De Mexicaanse regering heeft militairen en extra politie naar de stad gestuurd om een einde te maken aan de plunderingen. Er is nog altijd geen elektriciteit en er is een groot tekort aan water- en levensmiddelen. Zeker 20.000 toeristen, voornamelijk Amerikanen, wachten nog op vervoer om naar huis te kunnen. De meesten hebben geen hotelkamer meer en geen geld omdat de pinautomaten niet werken.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 Alex Pastoor wil zijn functie terug als assistenttrainer van AZ. Vanmorgen werd bekend dat Pastoor toch niet de hoofdtrainer wordt van AZ... als opvolger van Marco van Basten. De club had hem een contract voor negen maanden aangeboden... maar dat bot weigerde hij. Hij liet daarop weten dat hij zijn baan als assistenttrainer wilde behouden... maar daar zag AZ niks in. Volgens Pastoor heeft AZ dat contract eenzijdig opgezegd... en eist hij met behulp van de vakbond VVCS zijn baan terug. En dan het weer...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 In de Randstad staan er nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 5 kilometer. De rechter reishok is nog dicht en verderop tussen Naarden en Eenbruggen 9. Op de A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Muiderslot 7 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwouderdorp 3 kilometer. De linker reishok is dicht na een ongeluk. Op de A9 Amstelveen richting Diemen, bij knooppunt Diemen 3. Op de A10 ring Amsterdam tussen Oud-Zuid en knooppunt meer 6 kilometer richting Zaanstad. Ligt olie op de A20 hoek, Gouden richting Hoek van Holland... bij het knooppunt de 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. A27 Almere-Utrecht voor Utrecht-Noord 5 kilometer. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Alfred den Dolder en knoopendrijd weer 6 kilometer. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar-Kerkenhout 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Do it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 Een hete zomer met VFM Zon zee, Zandvoort en zomerhits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 To the sound The sound of the wind is whispering be crying.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 Es la fuerza que te lleva, que te impulsa, que te llena, que te arrastra en que te hace con que adiós. es un sentimiento casi una obsesión, si la fuerza es del corazón, es algo que te lie, una descarga de energía que te va quitando, la razón. te hace te crea confusión, Seguro que es la Poco pierdo la vida y luego me la vas, es lo que va cegando al amante que enamora ir, Señor. Y no es más que un chiquillo travieso, provocador será la fuerza del corazón. No, no hay y es la fuerza que tenéis.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 I'm holding it back, just wanna shout out, give me more You're just a hideaway, you're just a feeling You'll let my heart escape beyond the meaning Don't even I can't find a way to stop the storm Oh baby, it's out of my control, it's going on But you're just a chance I take to keep on dreaming You're just another day that keeps me breathing.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 Ja, zie je dat no? zo e En poi, en poi. E poi. idea, ga vale idea, idee? Ga je idee? Zie je dat je niet idee? Si è aggrappata ai e 5 litri sè si è scolata. E sembrava pelle andata. Ma ho baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia me è sgusciata. Ma guardatolo, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata. E ne ho fatto una frittata. Oh yeah. Non si dice così, no? E poi?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 Maar nu eerst het...